Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het gemeentehuis van de Amerikaanse stad Virginia Beach... zijn zeker elf mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Er zijn zeker zes gewonden. De dader was een ambtenaar die in het complex werkte. Hij is door de politie doodgeschoten. Volgens een woordvoerder werkte de man al lang bij de gemeente... en was hij ontevreden. Hij zou om vier uur smiddags het vuur hebben geopend... op willekeurige mensen...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 Het weer, vannacht weinig wind en brede opklaringen. Minima rond een graad of 12. Overdag vrij zonnig en droog bij 23 graden in het noordwesten... tot 27 in het zuidoosten. Morgen veel zon en temperaturen plaatselijk oplopend tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Cachere Miriam is vandaag door 30 van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren.